Ja, de belletjes, de kerstbelletjes mag je wel al horen. Maar schema Goedemorgen Goeiemorgen, Peter. Dag, lieve luisteraar. Hoe was het met de sneeuw bij jullie in Kontig? Het heeft uh, gisteravond laat pas gesneeuwd. Ah, oké. Okay. Enfin, toen het al donker was. Maar um, ik vond dat niet zo fijn, hè. Ik hou niet van... <laughs> ik dacht, ah, mooi. En dan zag je die, die vlokjes nee, dwarren. Nee, nee de sfeer weg. Oké, okay, sorry daarvoor. Goeiemorgen, morgen.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 Dan word je toch een beetje gelukkig schema. Ja, toch wel. Dat wel. Ja. Het is de sfeer rond de winter en die, die ik wel leuk vind. Maar, maar de sneeuw en de kou. En ik ken het goed tegen kou. En sneeuw is leuk voor heel even. Wanneer niemand erop heeft gestapt of heeft gereden. En daarna valt iedereen op de grond omdat het zo glad is. Maar nu valt het, het valt eigenlijk wel mee. De banen zijn, zijn oké. Okay, de wegen zijn goed bereidbaar. Zeker. En je hebt toch nog dat wit langs de kant. Probeer er een beetje van te genieten. Heb jij ervan genoten? Ben jij naar buiten gelopen? Nee, ik zit wel te kijken. van oh Het is december en sneeuwt. Ja, ik word er wel gelukkig van. Ik heb wel gisteren de grote Sinterklaasshow gezien in het Sportpaleis. Oh, voor jouw verjaardag? Ja, ja zoiets. Dat gevoel was het wel. Goedemorgen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Hey, hey. VRT. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. En nu is het met u gesneeuwen. Dus, een klein mopje, want het is koud en dan dacht de muziekman Kou, cool, cool in the gang. <lacht> en wel kijk, hij maakt dat met de muziek van morgen altijd goed om wakker te worden. Fresh, goeiemorgen. klein beetje de prehistorie zie Het was daar net ook over uh, 85, denk ik. Maar dit komt uit 84, zie ik. Cool in the gang, een flash. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter van der Veijre. Goedemorgen. Het is hier stil, het is al laat. Ik heb alle lichten uitgedaan. Dan slaat ik mijn ogen en ik denk aan jou Hoe we danste heel de nacht Een speelse kus heel onverwacht Ik blijf erin geloven, ik wacht op jou Maar spijt komt veel te laat Hoe Als dat moet Kan je me vergeven want... dom zijn Hoe kon ik zo dom zijn Ik had je nooit mogen laten gaan Ik had je nooit mogen laten gaan Ja, Toen Meteor nog met de uh, dance-dj's bezig was Snapback en Meteor, hoe kon ik zo dom zijn Een dj van het verkeer Dag, goeiemorgen ah, We zitten met een de primeur, denk ik Is, Is het waar? Hoezo? Maar ja, meestal beginnen we ergens rond, uh, in de ring rond Antwerpen en nu is het gewoon niet... Het is, nee, het is een treinprobleem. Gisteren was er een aanrijding op het spoor tussen sint en Hasselt. Nee, sorry, tussen sint en Landen, dat klopt zo. En dus daar rijden momenteel in beide richtingen nog geen treinen. Je kan wel gebruik maken van bussen van de lijn met het treinticket dat je koopt. Hou je van sneeuw? Ja, eigenlijk wel. Ja, oké, okay, dan zijn we al in de meerderheid. want ja. Schema houdt niet van de sneeuw. Wat? dat niemand van sneeuw zou moeten houden. Schema, ik zeg je, één ding, de sneeuw houdt wel van jou. Ja. Hey, hey, hey. Goedemorgen, de maandag begint. Het is vandaag maandag, 4 december, de dag dat je hoort op Radio 2 dat het toch weer warmer gaat worden. Ja, minder koe. Cool. Beetje sneeuw hier en daar. Het zou nog wat natte sneeuw kunnen zijn, maar we gaan weer, ja, we gaan weer naar 10 graden op het einde van de week. Mag wel, hè? Ja, kijk. De winter is nu voorbij. Laat <laughs> het gaan. Hebben we hebben dit weekend gehad. Kan u wel weer. Ja, een van onze beste doelmannen ooit, die is jarig. Jean-Marie Pfaff, die wordt vandaag 70 jaar proficiat. En heel mooi, die heeft ook iemand uh, ge ja, gestuurd. Moet wel, moest wel anoniem blijven, dat gesneeuwd heeft op haar verjaardag. Ah, oh, gelukkige verjaardag. Anoniempje. Ja. <laughs> Toen we denken aan de joepie van vroeger. En Johnny Nijring uit Ichtegen, die zit in Duitsland, heeft een heel mooie foto gestuurd. Daar is wel heel veel. Ik denk dat ze daar zelfs problemen hadden met de sneeuw van het weekend. Dat is niet goed. Claudine, ga je uitmenen. Goedemorgen. Goedemorgen. Claudine, Goedemorgen. ik zie jou helemaal ingepakt en ingezakt. Um, ga je met de fiets de weg op of uh, wat gebeurt er? Ja, natuurlijk. Ik wou niet ver van mij werken. En maar, uh, ik ga iedere dag met de fiets tegen. Met een sjaal en een fluo jas, Goed gezien. Maar vooral, je hebt net een nieuwe knie gekregen. Hoe voelt die? Ja, prima. Ik ben weer tiptoe in orde om mijn bewoners te gaan beginnen met het ontbijt. En wat is het verhaal achter de nieuwe knie? Ja, ze was versleten. Ach. En ik heb een beetje te lang gewacht. En Ai. ik heb een beetje zware revalidatie gehad. Ja. En dan nu meteen gaan fietsen, ik vind dat wel heel fijn te horen. Ja. Pas op met die, met die sneeuw hè. Dat je Ja, voor. Ik, vertrek, ik vertrek, op tijd nu. Ik vertrek altijd op tijd. Ik ben bang om te vallen eigenlijk. Ja, maar je moet ook niet te bang zijn, ja. anders ga je misschien te traag rijden en dan weer omver vallen. Allee, het is een heel ding. Ja. Claudine, neem Radio 2 mee en dan gaat alles best gaan. Mee. Geniet van ja. de dag. Dankjewel, Claudine. Succes. Oké, okay, dank Radio 2. Ik ja, heb een nieuwe knie gedonnen. Ik denk dat dat wel heftig moet zijn, maar zij is zo positief. Ja, zo hoort dat. Ja, kijk, ja Op vrouw. Die houdt ook van de sneeuw en zo. <laughs> Pak dat mee van haar schema. <laughs> 14 over 6 no cars.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 I used to be young. En over een minuut of vier, dan ga je sowieso kijken in het uh, letske of in het, uh, hoe noem dat? het etiketje van je kleren. Om te zien waar die kleren gemaakt zijn. Geloof je me niet? Uh, blijf luisteren. I got the fiber. Als Tante Ria nog vlug cadeaus wil bestellen voor de feestdagen. Fiber.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 Daarnet hadden we Claudine met een nieuwe knie. En kijk, Jocke de Geest uit Maasmechtel heeft uh, twee nieuwe knieën. Fiets superveel. Goedemorgen, Jocke. Dus als je ooit eens een nieuwe knie oh. nodig hebt, je geen zorgen maken. Ja, blijkbaar gaat dat allemaal heel gemakkelijk. Ja, het is een ding. Zeg Goedemorgen, lieve mensen. Ik zei van binnenkort, maar nu zometeen ga je kijken in je let'ske, en je etiket. Ja, let'ske. Kunnen we daar eens over praten? Dat is een dialectwoord voor etiketje in je kleren. Een let'ske. Ik vind het wel een mooi woord. Ja, let'ske, hè. Ja. Ja. Ja. Nu, het is wel een ding, want één op de zes kledingstukken die uit China komen... Daar zit kankerverwekkende stoffen in. Leg eens uit, Jema. Dat is Europees onderzocht. En in één op de zes kledingstukken zitten chemische stoffen. En sommige van hen zijn dus kankerverwekkend. Je huid kan bijvoorbeeld geïrriteerd geraken. Maar ze kunnen ook je hormonen verstoren. Dus het is heel slecht voor je gezondheid. En onze staatssecretaris voor Consumentenbescherming zegt nu dat ze geschokt is door de cijfers. En dat er in ons land daarom strengere controles komen op kledij die uit China komt. Ja. En er wordt ook aangeraden om alle nieuwe kleren meteen te wassen voor je ze aandoet. Ja, mijn vrouw doet dat bij haar kleren en van Lex ook, van onze zoon. Maar ik doe het zelf nooit. Ik ben altijd bang van... Dat is dan meteen zo vies en zo... Ja, afgeschenen en, en ja als je het, uh, het meteen aandoet, ja. Ja. maar het zou toch wel best zijn om het te gaan doen, Peter, want er zijn <lacht> okay, verschillende onderzoeken geweest naar kledij die je online bestelt, en als je dat dan onder de microscoop legt, ja, er zijn blijkbaar veel bacteriën en ziektekiemen, maar ook huidschilfers <lacht> van mensen die het dus gepast hebben en dan <lacht> teruggestuurd hebben. Ook in de winkel trouwens zie je dan vaak make-up vlekken bij de vrouwen, en, en ja, het is allemaal niet zo geheim. mensen die ziek zijn en die dan hun vieze snottebellen eraan oh. <lacht> afvegen. Of mensen die dan even naar het toilet geweest zijn en de handjes niet gewassen hebben. Ah. Uh, ja, ja, je weet het wel. Ja, was jij die kleren dan telkens? Mijn eigen kleren niet altijd. Het hangt er vanaf waar ze vandaan komen, maar die van mijn kinderen wel altijd. hangt er vanaf waar ze vandaan komen. Wanneer was je ze dan niet? Ja, weet je, als, ze, als ik ze online besteld heb, dan zien ze er altijd zo proper en mooi En dan denk ik altijd, van. ja, maar dat is dus helemaal niet. Maar natuurlijk, ook bij, bij Pakwege Zallanden, om dat maar een merk te noemen, daar worden ook weer, weer kleren uitgepakt. En die zijn alles gedragen, want iemand heeft ze gepast, maar vond ze niet leuk en stuurt ze terug. Ja, of zelfs gedragen op een feestje en dan gewoon teruggestuurd. Dat gebeurt ook heel vaak. Maar je, je vraagt het voor een vriend waarschijnlijk, ja. ja. Echt waar? Nee, ik doe dat niet? Oh, nee, oké. Okay. Ik weet het wel. Ik ken wel mensen die dat doen. Ja. ja, ja. goed, ik deel het even met jou. Was jij gekleren nadat je ze gekocht hebt of uh, zeg je van nee, nee, nee, dan worden ze zo meteen zo wat bleker en zo. Goedemorgen morgen. Deel maar even in onze app van Radio 2. Ja, dit is ook goed nieuws. Je weet het ook. Ongeveer een jaar geleden hebben 165 mensen uit Olme in de provincie Antwerpen, die hebben een pak geld gewonnen met Euromillions. 143 miljoen. Dus bijna elke miljoentje zo. En ze hebben nooit echt geweten wie die winnaars waren, maar er is iets uitgelegd, Gemma. In de Gazet van Antwerpen doet één koppel het verhaal en ze wonnen dus uh, net als die 164 andere klanten van de lokale krantenwinkel bijna 900.000 euro, Wendy en Johan uit Olmen. En ze zeggen eigenlijk dat ze ja, daardoor plots veel meer geluk hadden omdat ze 24 jaar tegenslag hadden. Ah. Ze hebben bijvoorbeeld een faillissement gehad. Ze hebben een zeer agressieve kanker gehad. Een van hun ouders is vermoord en dan was er dus dat winnend lotto-ticketje, of Euromillions-ticketje. En met dat geld hebben ze eigenlijk al van alles gedaan. Onder meer een spaarpotje voor hun kinderen aangelegd, maar ook goede doelen gesteund. Vooral goede doelen met dieren. En ze gaan vaker op reis, want ze zitten nu op dit moment in Thailand, voor hun 25e huwelijksverjaardag. En ze hebben daarvoor zelfs een privéstrand afgehuurd. Hopla, dat is mooi om te zien. Hè? Geniet er vooral van. Als ik echt een miljoen met de lotto zou winnen, ik zou mij allemaal kleren kopen. Niet uit. <lacht> Ja, dat is het ding natuurlijk. Ja, Tuurlijk koop je dan die kleren, want die zijn een pak goedkoper. Dat is erg, hè. gaat nooit veranderen. waarschijnlijk. Kleren uit China? Ja. Ah, nee, maar het gaat niet alleen over goedkope kleren. Dat is het net. Het gaat ook over gewoon alles wat in China gemaakt wordt. En bijna alles wordt daar gemaakt. Omdat de regels daar anders ook zijn ook. Ook ook dure kleren. Ah, ook die. Dus daar moet je ook voor opletten, hoor. Oké. Okay. Was jij ze op voorhand of niet? Goedemorgen, live in da loca. Goed beginnen, ik denk het wel op maandag. Dit is Ricky Martin op Radio 2. Het is 23 over 6. Goedemorgen, morgen. Peter van der Veijden. That girl's gonna make me fall. She's in some new sensations. New kicks in the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 Sneeuw, maar Michel laat nog weten, Sheema, warme stem, doet alle sneeuw smelten. Nou, nou. Ah, Michel. Zullen we zo beginnen? Het is één over half zeven, VRT Nieuws, Schema. Goedemorgen, onderzoekers vragen de overheid om elke leerling gratis een gezonde maaltijd te geven op school. Uit een studie bij kleuterscholen die dat nu al doen, blijkt dat dat helpt in de strijd tegen kinderarmoede en dat kinderen er ook heel veel door bij leren. En in Oostenrijk is een skier om het leven gekomen bij een lawine. Er is dit weekend veel sneeuwgevallen daar en daardoor is er ook meer lawinegevaar. Ook in een ander skigebied zouden mensen bedolven zijn geweest door een lawine, maar er is niemand teruggevonden. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. De man van 18, die wordt verdacht van de moord op een vrouw van 50 in Deurne, heeft bekentenissen afgelegd. Dat bevestigt zijn advocaat Johan Plateau aan 14 Nieuws. De man, die afkomstig is uit Sierra Leone, werd begin juni opgepakt op verdenking van moord. Vier maanden voordien had de politie de romp van een vrouw ontdekt in de kelder van een appartementsgebouw in de Laan. Later werden nog andere lichaamsresten van het slachtoffer teruggevonden. De man woonde in de buurt en volgens de speurders waren er elementen die erop wijzen dat hij betrokken was bij de dood van de vrouw. Intussen heeft de man dus bekend. Vandaag stond een tweede reconstructie gepland, maar die gaat niet door op vraag van de advocaat van de verdachte. Villa VIP in Merksem heeft een wedstrijd rond alternatief wonen van de stad Antwerpen gewonnen. Daar wonen tien mensen met een beperking samen met het zorgkoppel Wim Koel en Margot Geussens. Het koppel staat in voor de persoonlijke zorg en ondersteuning, zodat de bewoners daar zelfstandig kunnen wonen. Margot en Wim starten een half jaar geleden met Villa VIP en dat loopt heel goed, zegt Margot. Het is heel fijn, de groep bewoners die we gekozen hebben, die we samengesteld hebben, klikt ook heel goed. Het is echt een warme thuis. Mensen zijn er ook heel gelukkig, we horen dat ook heel vaak. Het is heel fijn om ze ook gelukkig te zien opstaan elke morgen en, en s'avonds in hun bed te liggen en, en ze te horen zeggen, het is echt een fijn, en dag geweest. Ja, dat is we wat voor te doen. Naast Philip waren er nog twee andere winnaars: een co-housing-project dat ook een gezinswoning reserveert voor erkende vluchtelingen en een coöperatie die oude woningen renoveert en betaalbaar aanbiedt aan grote gezinnen in een kwetsbare situatie. In het AFAS-stadion achter de kazerne in Mechelen is een nieuwe tentoonstelling voorgesteld. over de geschiedenis van KV Mechelen. Fans kunnen er foto's bekijken en weetjes ontdekken. over meer dan een eeuw-clubgeschiedenis. Van van het eerste uur, Mark Uiterhoeven, gaf een rondleiding. en hij kijkt vol weemoed terug naar de jaren 60 en 70. die hij zijn heldenperiode noemt. Ja, omdat ik toen echt toch uh, met een bang hartje naar hier kwam. en uh, bang om te verliezen, bijvoorbeeld. Ik wilde niet verliezen en ik wilde dat ze goed speelden. En, en de spelers kwamen toen van de andere kant, uit de, alsof ze uit de grond kwamen, uit een spelerstunnel. En ik ging daar zo dicht mogelijk bij staan. Ik kwam al om 1 uur op zondag naar het voetbal als de aftrap om 3 uur was. En ik had kippenvel als de, de spelers. Zo Camille van Damme, dat was mijn held. Eerst sneeuw die later over zal gaan in regen. Het kwik kruipt geleidelijk aan, terug omhoog naar 5 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met de periode van regen of buien bij zo'n 6 graden. Een update van het nieuws uit Antwerpen hoor je hier binnen een uurtje en lees je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Het kan nog wel een beetje glad zijn en een beetje koud, dus opletten. Hallo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. inderdaad, vooral in het westen. Hè, opletten straks als het gaat uh, sneeuwen en regenen. Uh, voor de rest, de files op de A12 van Antwerpen naar Bergen op Zoom. Daar sta je tien minuten in de file van, uh, even kijken, Stabroek tot Berendrecht. Inderdaad, want daar is een ongeval gebeurd. De files naar Antwerpen die staan er voorlopig alleen op de E313, met zo'n tien minuten vertraging vanaf Massenhoven. Antwerpse richting Gent, uh, daar gaat het al een kwartier langzamer. Van Berghem tot aan de Kennis die tunnel. Naar Brussel sta je 10 minuten in de file bij Aardschot op de E314. Dat is voorlopig alles eigenlijk. En er rijden dus geen treinen tussen Sint-Truiden en Landen. Je kan wel met je treinticket gebruik maken van de bussen van de lijn. Engie presenteert goede gewoontes op maandag. En voor de familie Gonzales is maandag soepdag. Mm. Een goede gewoonte met een goed recept van de mama van de mama mm. van de mama van mevrouw Gonzales. Mm. Maar stop, maandag is het ook de check and save dag Dan geeft mevrouw Gonzales de meterstanden in op de site van Engie en ziet zij meteen hoe het zit met hun energieverbruik. Zo zeg. Maak ook een goede gewoonte van de check and save van Engie en bespaar op je energie. Engie, al onze energie gaat naar jou. Een Google Pixel 8 Pro voor 99 euro bij Proximus. Amai. Amai.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 ontvang je gratis zes exclusieve wijnen, geselecteerd door onze wijnkenner Alain Bloekes. Een cadeau ter waarde van 150 euro. Ontdek het op nieuwsblad.be actie. Nieuwsblad, begint bij ons. Ons vakmanschap drink je met verstand. Ford bedankt zijn klanten die elke dag opnieuw zoveel nieuwe Ford Transit Customs bestellen. Dankzij jullie is het de best verkochte bestelwagen in Europa.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 Het is 19 voor 7. Goedemorgen, lieve luisteraar bij gekregen. Ze heeft Marlies Verhalen. Het Moorskleed heeft net een appje gestuurd. Ja. Goedemorgen, Marlies. Ah, daden, ja. uh, dat dan gaan. Er was een dramatisch verhaal van vanmorgen. Eén op de zes kledingstukken die uit China komen. Daar zitten kankerverwekkende stoffen in. Dat is niet goed, dus vroegen we ons af. Was jij je kleren? voor je ze de eerste keer draagt of niet. Chantal Rafels uit Brecht zegt, ik was altijd alle nieuwe kleren, gewoon omdat je niet weet wie het allemaal heeft vastgenomen en gepast heeft en mijn man zegt dat ik in milde mate aan smetvrees leid. Ik denk jij ja, ook een beetje, Peter. Ja, een beetje wel. Renilde zegt, ik was alle nieuwe kleren, ook sokken en andere persoonlijke spullen. Zoals een zonnebril, ontsmet ik toch wel even. Want ja, wie heeft dat allemaal gepast? Ja, natuurlijk wel. Eigenlijk, ja. Ik, ik sta daar zelfs niet bij stil. Ook in de winkel. Ik, ik heb zelf een bril. Ja. Ik heb die nooit ontsmet. Ja, je krijgt die altijd van, uh, van de mevrouw of de meneer op ja. die cijl. Die poetsen die altijd wel een heel klein ja? beetje. Okay. Ja, even of. wel. Ja, goed. Oké, okay. maar toch, zonnebrillen, even ontsmetten. Therese Lambert uit Oostende zegt dan weer: Ik mag er niet aan denken dat ik iets aantrek dat niet gewassen is. Ik vind het al zo vies als ik moet passen in de winkel. <hijen> zeker in de winter met al die snotbellen. <hijen> voel je pijn, Therese. Ja, goedemorgen, dag Ficky van Gladbeken, het Pietum. Ja, goedemorgen. Hoe vaak was jij je kleren op voorhand? Uh, Eén keer. Eén keer? Maar mijn moeder, mijn moeder verklaart mij gewoon dat ik nieuwe kleren was. Ik zag tegen haar, allee, waar heeft dat allemaal gezeten? Dat ligt langs de grond. Geen vieze mensen hebben dat aangehaald. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat moet gewassen worden. Dat moet gewassen worden. Maar kijk, Fikkie, je weet daarover gepraat vandaag, hè, als je het nieuws hebt gehoord. Ja, ja, ja, absoluut. Maar um, er is al een keer een programma geweest, uh, op één, dacht ik, uh, dat ze ook uh, getest hadden dat er kleding, uh, dat er allee, ook chemische stoffen wat uh -huh. zaten en zo. Dus, uh, en de ik, Ja, ja, ik heb gelijk. Ik heb gelijk. Dus, ja, ik leek, <laughs> leek, leek, leek, Ik wil die kleren wassen. Het is nog mooi dat mensen zo graag gelijk hebben, natuurlijk. Dankjewel, Vicky, ja, voor, je, ja, ja. voor je moedige getuigenis. Geniet van de dag. En dan was er nog een tip binnengekomen van Anja Bergman, Zij uit Aarschot. Anja, goeiemorgen. Goedemorgen Peter. Goedemorgen Shahima. Goedemorgen. Vriendin van de show, ik, wat gebruik jij? Ik gebruik azijn. Dus ik steek altijd de nachtje in azijn voor. Gewoon azijn? Ik te dragen. Maar je was ze niet meer? heel goed. Ja. Dat fixeert de kleuren. Ah, dat fixeert de kleuren. Wat ik me dan afvraag, ja. ik weet niet of, of we dat kunnen uitzoeken bij het VRT Nieuws. Die kankerverwekkende stoffen die er aan inzitten, als je ze wast, is dat dan minder kankerverwekkend daarna? Dat ja. weet ik niet, meteen azijn, dat, dat kan ik niet zeggen, maar ja, azijn is voor veel goed. Hè. Het houdt uw wasmachine kalkvrij. Mm -hmm. Het fixeert de kleuren van uw nieuwe was. Ja, kinderen die niet tegen wasverzachter kunnen, dat, ah, dat daar gebruik ik een klein beetje azijn. Ja. Dus zo. het stinkt 100 niet. Hè. Iedereen denkt dat dat stinkt als uw was gewassen is, maar toch niet. Kijk, we zijn weer helemaal mee. Dankjewel, Vicky. Goeiemauw. En Anja. Ja, het is wel zo. Dus één op de zes bevat chemische stoffen. Mm -hmm. En Het probleem nu is dat die eigenlijk gewoon niet op de markt zouden mogen komen. Maar alle andere nieuwe kleren die wel veilig zijn, daar zitten natuurlijk ook chemische stoffen in. Maar die, dan, die zijn dan minder gevaarlijk voor onze gezondheid. En die zou je er wel meer kunnen afwassen. Je weet weer waarover gepraat vandaag. Zeg jongens, goedemorgen. Beetje kerstveren mag. Megan Trainer. Holy Jolly Christmas. no but have a cup of cheer have a holly jolly christmas Megan Trainer. Uh, Holly jolly Christmas. Ja, het is, je kan niet vroeg genoeg beginnen met kerstmuziek. Sorry daarvoor. En daarom, vanmorgen. Ja, het heeft ook een beetje gesneeuwd van het weekend. Vanmorgen vieren we nog eens een verjaardag. De verjaardag van de film Frozen. Exact tien jaar geleden kwam die uit in ons land over de ijsprinses Elsa. Hoeveel keer heb je hem gezien? Eigenlijk nog nooit. Nee. Nee. Nee, schema. Wel bekennen, ja. Je hebt toch kinderen? Ja, maar dat, ja, mijn zoontje is daar geen fan van. Ik heb wel een nichtje die daar grote fan van was, maar uh, ik heb dat nooit meegekeken. Allee. Ik heb er wel veel over gehoord. Ja, en Heel merchandising daar rond. Daad, ja, een mooie film. Kinderen of kleinkinderen heb je hem zeker gezien. Was precies dit weekend trouwens, ook in ons land te kou. Lekker koud. Dus gaan we vanmorgen vieren met zangeres. Lise. Lisa van en die jou onverblaast. Met haar versie van Let it Go. Was toen een enorme hit, natuurlijk. En zaterdag is de kerstboom op de Grote Martin Aalst gezet. Meteen na een half uur al weggehaald, omdat hij was scheef gezakt. Morgen zou er een nieuwe komen. Zeg, Margot van der Regio. Goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Heb je hem gezien, die schijven? Want jij bent van Aals. Nee, dat is het eerste dat ik daarvan hoor. Ah ja, kijk. Maar jij woont nu in, in de buurt daar? Ja, klopt, maar ik ben dit weekend uh, niet in Aals buiten gekomen. Oh, dus, vandaar. Ja. Maar kijk, morgen komt er een rechte kerstboom. Maar Margot van der Regio, de feestmaand is begonnen. Veel mensen die kerstboom gezet hebben. Jij begint vroeg. Dacht je, en wel. Let op, want waar ga jij naartoe, Margot? Wel, ik ben in Nieuwerkerken in Limburg, ergens tussen Sint-Truiden en Hasselt is dat. En wat gaat daar gebeuren? Wel, hier woont Mark. En Mark, die gaat, uh, die zijn motto is Christmas all the way. Want die versiert zijn huis al in, des, uh, in augustus. En je gaat zo meteen begrijpen waarom. Want in dat huis staan ongeveer tussen de 600 en 650 kerstmannen. Um, ja, een hele beleving gaat dat zijn. Ik ga jullie daar straks binnen een klein uurtje mee naartoe nemen. Sommige dingen wil je meemaken over een uurtje Margot van de regio. Met 600 kerstmannen. Enjoy.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 God zegt, dit is Gods werk, buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer, dank U nu. we aan twijfelen of dit Clouseau is? Weet je waarom? De stem van Koen klinkt zo heel anders. Maar ja. Huh? Nu, hoe oud is dat nummer? Ja, dit, dit liedje is wel heel heel oud. Het is van uh, Ehm um, Vijftien jaar geleden? 15 jaar geleden? Nee, het is van 1989. Huh? Ja. Van mijn maar... geboortejaar? Ja. Dus dit liedje is wel vandaar dat Koen een beetje jonger klinkt natuurlijk ah. ook. Goeie <lacht>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 Om te zingen in parkeergarages. Donderdag, dan zit hij live in de show. Robin Morente uit Brugge. Goedemorgen Robin. Goedemorgen. Zij van Brugge, zet je van achter, maar vooral Robin. Je hebt een klein wisseldatje over Daar gaat ze van Cluzeau. Schema, let op. Robin vertel ja, uh, Koen had heel de nacht gefeest en daarna, uh, daar gaat ze een uh, in eentje ingezongen. Als ik het mij goed herinner. <lacht> het. is al zeggen, hij had een paar nachten gefeest. En dus, dan was hij naar de studio gegaan en had hij met zo'n stem het liedje ingezongen. Dus dit is zijn uitgaansstem. Ja. Misschien heeft hij dat nu nog altijd. Misschien moet hij dat nog eens proberen. Die is zo krokant tegenwoordig en zo fris. Die doet dat allemaal niet meer natuurlijk. Robin, geniet van de dag. Dankjewel om te luisteren, hè, man. Yes, yo. En Berre dus live donderdag. Het wordt een goede week, hoor. Straks hebben we nog Lies. Lisa van Rossum, die live gaat zingen. Ik zweer het je, die kan een jaar uitgaan en nog geweldig klinken qua stem. Dat gaat ze straks bewijzen. Iets over acht uur. Goedemorgen. Het is drie voor zeven. Goedemorgen.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 jaaractie bij Dovi. Bestel je keuken in december en krijg een kookpottenset ter waarde van 420 euro. En vier toestellen gratis ter waarde van 4300 euro. Info op dovi.be. Altijd open op zondag. Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België.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 En waarom luister je morgen, ook zeker en vast naar goede Morgen? Dat vertel ik je straks uh, Papier hier. Misschien daarmee te maken. Elke dag. Twee, VRT, Radio 2. Exact 7 uur VRT Nieuws krijg je vanmorgen van morgen van Sema Goedemorgen. Heel wat kleren uit China bevatten kankerverwekkende stoffen. En het onderzoek blijkt dat het veel voordelen heeft om alle leerlingen een gratis gezonde maaltijd op school te geven. In één op de zes kledingstukken uit China zitten giftige stoffen zoals nikkel of bisphenol. Die kunnen je huid irriteren of je hormonen verstoren en ze zijn kankerverwekkend. Dat blijkt uit een studie die de Europese Commissie liet doen. Het probleem is dat kledij niet overal in Europa even grondig gecontroleerd wordt. En eens een product in Europa is, kan overal in de winkels belanden, ook in ons land. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Alexia Bertrand, wil overleggen met de sector en de regering. De controles zijn vandaag verspreid over verschillende diensten. Dus ik denk dat we allemaal moeten samenzitten om te zien hoe wij beter kunnen inzetten op controles. En er ook voor zorgen dat alle Europese landen dezelfde standaarden gebruiken. Dus ik ga het ook aankaarten op de agenda van het Europese voorzitterschap. U weet dat België het Europese voorzitterschap zal hebben vanaf januari. Elke dag een gratis gezonde maaltijd op school helpt in de strijd tegen kinderarmoede en zorgt er ook voor dat kinderen heel veel bijleren. Dat hebben onderzoekers van de Hogeschool Gent en de KU Leuven twee jaar lang onderzocht in acht kleuterscholen in Gent. Het is vooral positief als ze allemaal hetzelfde eten en als de leerkracht er ook een leermoment van maakt. Dat zegt pedagogisch directeur Anne Verreken van Basisschool Het Klimrek. Wij hebben gezien dat er een voorzichtig positief resultaat is in de aanwezigheden op de school van kleuters. En ook ouders geven aan dat ze thuis zelf extra eten kunnen gaan benoemen. Dus ook die taal is ook wel wat versterkt daar bij de kinderen. Maar ook de vaardigheden van kinderen. En we zien daar de groei ook. Namelijk mee opruimen na de maaltijd. Opscheppen. De onderzoekers vragen de overheid nu om geld vrij te maken om gezonde voeding voor elke leerling mogelijk te maken. In de buurt van Sint-Truiden in Limburg is gisteren een auto aangereden door een trein. Door het winterweer was de auto op een overweg vastkomen te zitten op de sporen. De bestuurder kon nog net op tijd vluchten, maar de trein kon niet meer remmen. Er rijden nu nog altijd geen treinen tussen Landen en Sint-Truiden omdat de schade nog hersteld moet worden en de auto nog getakeld moet worden, zegt Frederik Petit van Infrabel. Momenteel is men bezig met het wegtakelen van van de auto. Maar dat was redelijk wat schade. En eerst moest ook de trein autovrak zat daaronder. De eerste moest die trein natuurlijk dus kunnen vertrekken. Dat is in de loop van de nacht gebeurd. En we hebben dan ook een kraan nodig gehad voor dus de takelwerken van de auto. Dus met andere woorden, heel wat herstellingswerken die op dit ogenblik nog bezig zijn. En een beetje in functie daarvan zullen we in de loop van deze voormiddag opnieuw treinverkeer hebben. Een Duitse hoge snelheidstrein heeft in een spoorwegtunnel bij Luik drie uur lang stilgestaan door een defect. Er zaten 300 mensen in de trein en ze moesten al die tijd wachten terwijl het erg koud was. De trein werd werd uiteindelijk weggesleept en in Luik konden de passagiers overstappen op een andere hoge snelheidstrein. In een skigebied in Oostenrijk is een skier om het leven gekomen nadat hij werd bedolven onder een lawine. De reddingsdiensten konden de skier nog vinden, maar hij was al gestorven. En ook in een ander skigebied is er een tijd lang gezocht naar mensen die bedolven zouden zijn door een lawine. Maar de reddingsactie werd dan gestopt omdat niemand werd gevonden. In het voetbal heeft leider Union met 2-1 gewonnen van Circle Brugge. Union blijft dus met voorsprong leider, maar speler Charles van Houten blijft toch wel voorzichtig. Ja, dat is een mooi cijfer, maar goed, de prijzen worden maar uitgedeeld aan de meet. Eigenlijk denken we er nog niet aan. We blijven gewoon uh, ieder match aanpakken. En we willen iedere wedstrijd winnen en we, gaan, we spelen voor iedere wedstrijd te winnen. Club kon gisteravond winnen van Stondaar met 2-0. Club staat nu op de vijfde plaats. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Villa VIP in Merksem, waar tien mensen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel, heeft een wedstrijd van de stad gewonnen rond alternatief wonen. En bekend KV Mechelen van Mark Uiterhoeven heeft een rondleiding gegeven op een nieuwe tentoonstelling over meer dan 100 jaar clubgeschiedenis. Eerst sneeuw die later zal overgaan in regen. Het wordt zo'n 5 graden. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je hier binnen een half uurtje. En vind je ook de hele dag door in de app van VRD Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. De problemen op een maandagochtend, Vooral op de A12. Van Antwerpen naar Bergen op Zoom. Daar moet je opletten voor een ongeval bij Berendrecht. Er staat nu al 20 minuten file vanaf Antwerpenhaven. Dat is het knooppunt met de R2 naar de Thijsmanstunnel. De files naar Antwerpen. Voorlopig alleen te merken op de E313 met zo'n 20 minuten vertraging vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Gent. Ook 20 minuten van Deurne tot aan de Kennedytunnel. Naar Brussel. Voorlopig nog vrij rustig. Behalve op de E313 414, daar gaat het ook 20 minuten langzamer van Bekkenvoort, helemaal tot Holsbeek. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je nu uh, ja, een kwartier tussen Grote Bijgaarden en Vulvoorde. En goed nieuws voor de treinreizigers, want uh, het treinverkeer tussen Sint, Truiden en Landen komt weer op gang. En wat een ook beter nieuws, wat hadden net Berre van bij ons, wat een Clouseau van bij ons. En eigenlijk is die ook wel een beetje van bij ons. Harissen, die won net dat Funkfestival niet. Goedemorgen, morgen, Peter van der Veyren. Ze werd vierde in 2009. Toch een beetje van mol, hè? Ze het nu nog altijd kunnen winnen. Jij ja, bent de kapoen. De laatste ja, just de laatste maand van het jaar plots, poef, die was daar de dag dat je hoorde op Radio 2 dat 1 op de 6 kleren uit China kankerverwekkende stoffen hebben. Dat is niet fijn als je vandaag kijkt en je etiketjes ziet van Made in China, de meeste natuurlijk. Natte sneeuw bij ons, sneeuw in Ardennen. daar hou je rekening mee. En grote problemen in de tuin van de Bed and Breakfast Park 7 in Huldenberg in vlaanderen brabant je zal het maar voorstellen, dat je kijkt naar buiten en dat er everzwij everzwijnen, hè? <lacht> Uw aan het ommoelen zijn. Ze hebben dat al acht keer gedaan, Schema. Wat is er aan het gebeuren? Ja, de eigenaars van die BNB zeggen dat er zo'n 20 tot 30 everzwijnen zijn langs geweest in de nacht van zaterdag op zondag. En um, naast die BNB zou het ook een biolandbouwbedrijf zijn. En uh -huh. de everzwijnen hebben door hun acties al de helft van de groenten daar. Al oh, die beelden. Ik zie die beelden in de app en op tv. Oh mijn god, is vreselijk hè. Ja. En ze vragen nu, ja, er moeten dringend gewoon meer middelen komen voor jagers om de Everswijnenplaag in de buurt aan te pakken. Ze kregen nu de raad om elektrische hekken te zetten, want ze hebben natuurlijk al hekken, maar dat helpt niet. Um, maar die buren daar zijn daar dan weer niet blij mee, want dan komen de everzwijnen gewoon <lacht> naar hen en dan gaan ze daar tuinen vernielen. Dus. Dat liever een mol in uw lof dan een everswijn. Dat kunnen heel agressief zijn ook. Hè. Ja, je moet er wel uit de buurt van blijven. Hè. Ik dacht het meer dan Daar hebben ze vorige week een drukjacht gedaan. Dat we een heleboel uh, ja, de everswijnen verjagen zeg maar, en dan ja, elimineren. Dat uh, kan ook gebeuren. Ja, de natuur. Hè. Um, ik kan iets heel raars zeggen, maar we willen veel meer natuur, maar dan krijg je dat natuurlijk. Moet je daar wel rekening mee houden. Ja, ja maar het is ook zo dat dieren precies niet ja. meer zo bang zijn van mensen als vroeger. Of nee, het toch? ze zijn gewoon met meer, dat. Zeg, lieve mensen, let eens op. Want de feestmaand is nu echt begonnen, december. Dus is nog even Sinterklaas, maar vrijdag. Een belangrijke dag voor de fans van de Radio 2, top 2000. En morgen, ja... <hierig> Morgen, vanaf morgen maak ik je verslaafd aan Goeiemorgenmorgen. Want jij kan iets sprookjesachtigs meemaken, letterlijk, met ons erbij. Shema gaat ook mee. Ik ga ook mee. Oh, jawel. Je kan een paar dagen na de winterefteling met ons. Dat is echt een goede actie. Een paar dagen, een paar dagen. En daarvoor komt Michael pas naar de show. Acteur die Kulder Zipke speelde in een tv-sprookje. Want het heeft met sprookjes te maken. Dus nu al even vragen. Wat is jouw favoriete sprookjesfiguur en waarom? Deel het gerust even in de app van Radio 2. Maar dus jij met ons naar de winterrefteling. Luister goed morgen vanaf half acht. Het wordt een zeer magische belevenis.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 ze lekker bezig zijn op vijf in de Radio 2, top 30 de helft van mij, van Suzanne en Freek. Het zijn wel sloebers. Ze zijn dus stiekem getrouwd van het weekend. Heb je dat gezien? Ja, ik heb het gezien en ik was toch wel een beetje geschrokken. Geschrokken? Ik was in shock. Die twee duivels waren hier vorige week nog, denk ik. Op mijn verjaardag? Ja, twee weken geleden dan. Hebben ze een, huh? Ja, toen hebben ze toch een liedje gezongen. Dat is juist, ja, op jouw verjaardag. Ja, twee ja. weken geleden waren ze er. En we vroegen nog van, zeg, hoe zit het met de trouw? Want jullie gingen trouwen en zo hebben ze gewoon flagrant zitten liegen? Kijk en luister nog even mee. Jullie hebben nog een feestje binnenkort natuurlijk, Suzanne en Freek. Zeker. Bij ja, dat Trouwfeest. Ja. Ja. Wanneer was dat ook alweer? Goeie vraag. <laughs> ja, dat, uh... Nog altijd in datum. We hebben nu wel eindelijk tijd om even lekker erover na te gaan denken en plannen te maken. Want ja. we hebben eigenlijk zo lang toegeleefd naar het Sportpaleis en naar de Ziggo Dome Shows in Nederland. Dat is zo'n groot evenement, dus eigenlijk alle ballen waren daarop en nu gaan we... Even locaties bekijken en nadenken over welke vrouw. Alle, alle ballen waren daar opnieuw helemaal niet. Die wisten het al. Die wisten het al, die hadden alles al geregeld. Want jij vroeg daarna ook nog in een spelletje. Want wat zou jullie kiezen, ja. binnenland of buitenland? Ja. En die reageerden daar ook zo op, alsof of het, het niks was. Die, die, ik, ja, ik, ik ben gewoon heel hard geschrokken. Hollanders, hè? typisch. Ja, Reggie en uh, zijn vrouw is, in. is dus ook getrouwd. Dat in... wisten we het ongeveer al voor, Dat wisten we wel, maar ja, het is ook in maar... stilte gebeurd. Ja, ja, dat wel, maar toch... Wij spreken altijd de waarheid, lieve mensen, want... Ik vertel je, over drie minuten kan jij een exclusieve GoeiemorgenMorgenMok winnen. Deel Punto Punto in de app van Radio 2 en speel mee. Charmante chalet of design hotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.be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 Dat is niet uit Alst. Ben je uit Slane? Nee, ik ben hem niet. Ik bent uit Slennen. Ah, Slane, ja. Inderdaad. Ken je uit uh, by, by reputation. Wat? <laughs> <laughs> ik vind het allemaal heel ingewikkeld, dit gesprek. Maar vooral, heb je die scheve kerstboom al zien staan bij jullie? <laughs> dat was een oude Oudenaars, jong. Dat was een oude Oudenaars. Nee nee, nee, nee, nee. Dat is bij in Dat is het tak, takkeloos, takkeloos. bij ons. Takkeloos? Oei. Ja, ik er waren een takken af en een foto van moeten hebben. Een takkeloze, ja, dat is ook niet goed natuurlijk. Zeg maar vooral, samen wel, we gaan spelen, punten, op zometeen start de klok. Ik stel je vraag, je krijgt één letter van het antwoord, vul aan en bij drie juiste antwoorden ben jij een exclusieve morgen GoeiemorgenMorgenMok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen met de V. Welke V ziet er ongezond bleek uit en bijt mensen om bloed te kunnen drinken? Een vampier. Welke W zeg je wanneer je vriendelijk iemand binnenlaat in jouw huis? Welkom. Welke X was de naam van het album van Ed Sheeran waar Icy Fire op stond? Uh, X. Welke Y is een grote Aziatische nomadentent? Een uh, joert. Even overlopen. Nou, Lekker gespeeld hoor. Tuurlijk wel de V, de vampier en dan welkom zeg je als je iemand binnenlaat maar ja, en dan de X was X gewoon toonto, toonto. album waar IC Fire op stond hey, goed gespeeld man dankjewel, mijn kinderen zijn enorm blij want uh, ze zitten al van in het begin dat je dat presenteert, de oren van mijn kop te zagen we willen ook een kop we hebben ook een kop, en nu ga ik die kop als ik ze krijg maar ik uh, ben veel genot voor een neus leeg drinken. Dat ze kunnen eh, <lacht> zien om flinke papa dat ze hebben. Zo bezig zijn. Een goede morgen, morgenmok Exclusief voor Samuel Stevens. Dankjewel, fijne dag nog helemaal. Salut. Ja, bedankt joh. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgen. Winnen is belangrijker dan deelnemen. So turn on the lights make it shine bright and listen to this jam it Gotta look my best, cause I know they'll be my shit. Lit up. ...van Jimmy Cliff. En we Toch een beetje zomer in deze kou. Goedemorgen, dag bijna slimste mensen ter wereld. En weer vrouw, <laughs> Jacquot Brokke. Hallo. Hallo, Goedemorgen. Tegen wie speel je vanavond? Uh, tegen minister Annelies Verlinde. Oh, makkie. Die gaat eruit. Uh -huh. en Hij uh, ja, speelt ook nog tegen Guga. Dat is, dat is wel een taaien. Ja, ja, ja, dat wow, is uh, iemand die zeker niet te onderschatten valt. Nee, maar goed, jij gaat gewoon lekker door natuurlijk. Dat zien we vanavond. Ik zie nog een heel klein beetje sneeuw liggen, Jacot. Ja. ja, en er gaat deze ochtend misschien hier en daar nog een heel klein beetje sneeuw bijvallen, hoewel het vooral smeltende sneeuw is. Er is een, een neerslagzone aan het binnenkomen langs West-Vlaanderen en die gaat zo verder richting Limburg trekken vandaag. Ja, heel klein beetje smeltende sneeuw misschien, maar vooral regen dan uh, vandaag. Um, er hangt ook een uh, goed voelbare wind en de temperatuur, ja, die zitten rond een 6 graden en in het centrum. Lokaal misschien zelfs ietsje frisser. En dan vanavond en vannacht blijft het nog altijd zwaar bewolkt met perioden van regen, met buien. En ook morgen ziet er een grijze, regenachtige dag uit. Maar dan vanaf woensdag is er wat beterschap op komst, wat drogere periode. Ook donderdag ziet er al ietsje droger uit. En uh, ja, vrijdag dan opnieuw regen, maar naar het weekend toe wordt het dan wel ietsje zachter bij temperaturen die eerder rond een 8 graden gaan liggen. Die witte kerst is weer even weg natuurlijk. Ja, Dankjewel Jacotte. Maar binnenkort gaan wij met deze ochtend, goedemorgenmorgen, Morgen naar de winter-Efteling. En jij kan mee. We gaan zelfs een paar dagen. Wordt helemaal leuk. We waren al even bezig over sprookjes. Heel veel mensen met lievelingssprookjes figuren. Barbara uit Ronse zegt roodkapje omdat ze haar grootmoeder super graag had en er graag naartoe ging. Oh, oh mooi. Mooi. Hè. Ja. En Frida van Eno uit Bredene zegt dan weer dat ze het meisje met de zwavelstokjes een van de meest aangrijpende sprookjes vindt. Dat vind ik hard. Ja. Ze moet in de bittere koude zwavelstokjes verkopen van armoede. Ze had geen moeder meer. Haar grootmoeder was gestorven. En ook dat sprookje kan je zien in de Efteling. Ja, vreselijk ding dat. Leentje Adriaensen naar Turnhout. Goedemorgen, Leentje. Goedemorgen allemaal. Jij hebt de assenpoester gekozen. Waarom assenpoester? Wel, um, wij waren al heel jong dat wij moesten helpen in, in het huishouden. Allee, daar is niks, natuurlijk niks verkeerd mee. Nee. Maar we waren echt wel heel jong. En mijn ouders die vonden van... Uh, dat mei-, vooral meisjes dan, want mijn broer die moest niet helpen in het huishouden. Nee. Dat, uh, <lacht> dat meisjes moesten leren het huishouden doen. En dat je dat beter van heel jong kon leren. <lacht> en dan is Assepoester... Kun je er mee vereenzelven? Mijn god, man. Ja, kijk... Om maar te zeggen, sprookjes, het is toch een bijzonder ding. Zeg Leentje, maar ja. uh, morgen goed luisteren vanaf half acht naar deze ochtendshow. En misschien ga jij wel mee naar de Winterhefteling. Kun je alles vergeten wat jou ooit is aangedaan? Wat denk je daarvan? Fantastisch. Het <laughs> heeft met sprookjes te maken. Het is voor morgenochtend, half acht. Zet je wekker. De Winterhefteling met Goeiemorgen Morgen. Kan slechter hoor. saw the fire in your eyes Don't say your time. You put me close I feel the heat between your thoughts You're waiting Ja, morgenochtend dus vanaf half acht, goed luisteren. ...om jouw plekje te winnen in de winterefteling. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Shema. Goedemorgen. In één op de zes kledingstukken uit China... ...zitten giftige stoffen, zoals nikkel of bisphenol. Die kunnen je huid irriteren of je hormonen verstoren... ...en ze kunnen ook kankerverwekkend zijn. Dat blijkt uit een Europese studie. Er komt nu een overleg tussen de regering en de kledingsector... ...in ons land om er iets aan te doen. En onderzoekers vragen de overheid om meer geld te voorzien... ...om elke leerling gratis een gezonde maaltijd te geven op school. Uit een onderzoek bij kleuters scholen die dat nu al doen blijkt dat dat ook helpt in de strijd tegen kinderarmoede en dat kinderen er heel veel doorbij leren. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen.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 ik wilde niet verliezen en ik wilde dat ze goed speelden. En, en de spelers kwamen toen nog van de andere kant, uit de, als, alsof ze uit de grond kwamen, uit een spelerstunnel. En ik ging daar zo dicht mogelijk bij staan. Ik kwam al om één uur op zondag naar het voetbal, als de aftrap om drie uur was. En ik had kippenvel, dat was de, de spelers, zo Camille van Damme, dat was mijn held en op het weermenu vanmorgen eerst sneeuw later regen het wordt zo'n 5 graden morgen zwaar bewolkt met de periode van regen of buien en 1 graadje warmer 6 graden meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van RTL ja, joh, de problemen op een maandag. Ja, nog steeds problemen op dat wel. Van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Daar is een ongeval gebeurd bij Berendrecht. Daar staat 20 minuten file vanaf Hoevenen als je dus vanuit Antwerpen komt aanrijden. En in dezelfde omgeving is er ook nog eens een ongeval gebeurd op de Antwerpse ring richting Beveren in de Thijsmans tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht, zien we. En dat levert ook dus voor het verkeer richting Lilo en de Liefkenshoek -tunnel. nog eens 20 minuten vertraging op. Moeilijk daar dus in elk een... geval. Dan op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is ook net een aanrijding gebeurd bij Herentals Oost. De linkerrijstrook is versperd, een beetje aanschuiven daar. Verder naar Antwerpen zien we files van zo'n 10 minuten op de E34, dat is van Kaprijke tot aan de werken in Asseneden. Op de E34 vanuit Turnhout vanaf Oelegem en op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring richting Gent, daar gaat het een kwartier langzamer van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel hebben we files ...van ongeveer een kwartier op de E19 vanaf Zemst. Op de e 314 20 minuten van Tieltwingen tot Holsbeek. 10 minuten ook vanaf Haasrode op de E40... ...en 10 minuten vanaf Overijs op de E411. De binnenring rond Brussel 2 files. één keer 10 minuten van Itre tot Woutersbrakel... ...en dan toch al een dikke 25 minuten ook van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde En tot slot op de buitenring 20 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren. Reven.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 Kerstboom ook wel een beetje de clash. 18 voor 8 ja. De feestman is echt begonnen vanaf morgen. Maak jij ja, kans om mee te gaan naar de winter Efteling voor een paar dagen. Met morgen. Christel Dirks uit Mechelen. Goedemorgen, Christel. Goedemorgen, Peter. Welke sprookjesfiguur is jouw lievelingssprookjesfiguur? De wolf. De boze wolf. De boze wolf. Kijk eens aan. Waarom, ja. Christel? Lekker stout zijn, hè. Je, altijd <laughs> Je, zijn. Je moet altijd niet graag zijn, stout zijn, ook weer. Dat, dat Zwaar, ben jij lekker stout, Christel? Soms wel, ja. Een beetje ondeugend. Niet stout, maar ondeugend. Mm, ondeugend. Kijk, dit wordt een heel bijzonder gesprek, ja. maar uh, Christel... <laughs> ik wil toch wel weten, wat bijvoorbeeld? Wat doe je dan? Wat ondeugend is? Ja, dat, dat is te veel voor op te noemen. Dat gaan <laughs> we niet zeggen. Als, als ik mij makkelijk zal ik het kinder willen vertellen in een Efteling zelf. En eh, wel, luister vanaf morgen naar... Goeiemorgen, ja. morgen. En misschien ga je mee, Christel. Geniet van de dag. Dat hè? Gaat zeker doen. Oké, jullie ook. Het is 17 voor 8 als je denkt van... Ik heb mijn kerstboom misschien iets te vroeg gezet. En eh, wel... Die zit op dit moment in Limburg. Je kan haar zien en horen in de app van Radio 2. Oh mijn god, ik zie beelden. Ik krijg ze nu al niet meer van mijn netvlies. Ik zie een kerstman. Ik zie een kerstman liggen in een bed. Maar goh, wat, wat, wat is dit allemaal? Vertel. Ja, en als je, als je goed luistert, kan je hem ook horen snurken. Dit is nog maar één kamer in het huis van Mark in uh, Nieuwerkerken En voor het eerst in mijn leven wou ik echt dat ik vier of meerdere ogen had. Want kijk, ik ga jullie even meenemen. Echt werkelijk, overal is het hier versierd met kerstgerief, um, ijsberen, heel veel kerstmannen, 650 in totaal. Kijk, nu stap ik de badkamer binnen. Hier ligt oh. zelfs een kerstman in bad. Het is heel fascinerend om te zien en dat is alleen nog maar binnen. Want buiten is er ook een heel kerstdorp gemaakt. Heel mooi eigenlijk wel, allemaal chaletjes die binnen zijn ingericht met kerstmannen, kerstbomen, hier de keuken hangt vol en ik stap hier nu een nieuw kamertje binnen waar Mark, hoort, waar Mark ook staat. Mark, man, man, man, wat een werk jong, 650 kerstmannen zetten en bomen en versiering en alles. Ja, ja, ja we doen ons best hè. Ja, Zeker en vast, en je bent erin geslaagd, maar er, liggen zelfs, er ligt zelfs een kerstman in jouw bed, waar slapen jullie dan? Uh, wij slapen momenteel op de zetel. Is het een goede zetel, want ja, jullie slapen daar dan wel een aantal maanden denk ik. Ja, we slapen daar een paar maanden in, dus wow, valt wel mee. En dat allemaal voor de liefde voor kerstmis. Ik snap wel dat jullie hier in augustus aan moeten beginnen, want het is een serieus werk om dat allemaal op te zetten. Hè? Ja, ja, we beginnen in augustus. Als iedereen in de zon ligt, dan zijn wij met de kerstballen bezig. Hè? Ja. Ik vind, ik vind het mega fascinerend. <lacht> um, en waar stockeren jullie dit dan allemaal? Want ik kan me voorstellen dat dat wel een paar dozen uh, vol grief zijn. Uh, het grootste gedeelte op de zolder. Ja. En de rest van achterin in een garagebox. Oké, okay, en dan, het ding is ook, er komen er elk jaar nog bij. Dus elk jaar zijn jullie nog op zoek naar nieuw kerstgerief. Ja, ja, we blijven zoeken, het hele jaar door. En dus eh, als we nog unieke stukken zijn, dan eh, komen die erbij, hè. Er is nog groeimarge. Ja, ja, ja. <laughs> maar waar je fascinatie voor kerstmis, Mark? Want dit is wel echt heel bijzonder. Ja, het was een hobby, een beetje verzamelen. En uh, ja, het is, nu is het uit, uit de hand gelopen hobby, hè. En gelukkig is uw vrouw ook mee in het verhaal. Uh, je moet met twee zijn, want alleen uh, lukt dat helemaal niet. Nee, nee dat snap ik. Want het is, het is heel veel, maar wel heel mooi. Ja. Dus ja, het moet ook nog een beetje leefbaar blijven. Ook, hè? Dus, ja. Als je er niet met twee achter staat, dan, uh, dan lukt dat niet. Ik word er in elk geval heel erg, heel erg gelukkig van, Marco, om hier rond te lopen. En het goede is, jullie stellen dit ook open. Dus mensen kunnen dit vanaf volgend weekend allemaal zelf met hun eigen ogen komen be bekijken. Vanaf volgend weekend, ja, we, zaterdag vanaf vijf uur, kunnen de mensen komen kijken. En een koffieke drinken. En een koffieke drinken, of, of een warme choco. Ja. En uh, de toegang is volledig gratis. Jij wil gewoon iedereen meelaten genieten van de kerstpret. Dat is de bedoeling. Kijk, en als je hier de straat binnenrijdt, je kan er al niet naast kijken, want ook de voortuin en de voordeur is volledig versierd met kerstgerief. Het is iets waar je oprecht heel gelukkig van wordt en dus kan bezoeken in de regio van Nieuwerkerken. jongen, check het zo meteen even allemaal bij ons, Morgen op onze Instagram. Het is indrukwekkend. Margot van de regio. We used to be a...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 Shepard Learning to Fly. Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk, want het is nu tien voor acht. En ik denk ongeveer twaalf uur geleden. Nou, het zal zoiets geweest zijn. Ja. Toen zat jij hier ook gewoon. Het zal wel zijn. Ik doe Radio 2-marathon. Goedemorgen, Lisa van Rossen. Goedemorgen. Lies voor de internationale pers, natuurlijk. <lacht> ja, ja. ja, ja. Maar daarnet, ja, Shema, je was een beetje in shock van het kersthuis daarnet van uh, Mark uit Limburg. Ja, vooral toen ik die badkamer zag vol kerstlichtjes en een kerstboom, dacht ik brandweermensen over heel het land zullen in shock zijn, want ik, ik zie alleen maar brandgevaar. Dat zal wel geregeld zijn waarschijnlijk. Zat ook kerstboom al, Lies? Nee, en ik, ik zet dat ook niet graag zelf, maar ik heb vriendinnen die daar echt passioneel met kerstmis bezig zijn, dus die komen dat dan doen in mijn plaats. Ja, personeel daarvoor. <lacht> ja, iets, ja. Goed geregeld, zeg. Ja. Maar zeg, uh, Lies, op dit moment de beste zangeres van ons land, moet oh. we even, uh, bij deze punt, ja. En gaat dat net na Arthur uur, ga je dat ook doen, want Frozen, de film, die kwam exact tien jaar Geleden uit in ons land. Over de ijsprinses Elsa. Heb je de film ooit gezien? Ja, ja, ja, en de tweede ook zelfs. Ja, ik heb het allemaal gezien. Ja. En just er was een tweede ook. Ja wel, ja, wel, wat gebeurt er daar dan? Ja, dan, dan moet zij een soort van kristal gaan zoeken en zo. En die ouders zijn dan ondertussen ook overleden. En zo. O, Vrij Jan. complex, eigenlijk voor jonge kinderen. <laughs> <Ja>. <laughs> Gelukkig was die eerste heel helder allemaal. Ja. Ja, straks blaas je Radio 2 en de luisteraar omver. Met jouw versie. Ja, de mensen die Let It Go niet kenden, was dit, hè. Let it go. Let vooral go, let it go, het niet meer houden. Let it go, niet Ah, de zangeres vanuit de film. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik ben een hele slechte name. Helemaal Den zelf, zoiets. Maar het was anders: Idina Menzel. Hoe heet ze? Idina. Ah, ik was de DNA Menzel. Ja, maar. Dus Demi Lovato. Ja, toch jouw jaar, vooral ook natuurlijk. 2023, doorgebroken met eigen werk. Eindelijk, hoe voelt het? Ja, voelt wel lekker. Ook wel een beetje naakt of zo. Want ik ben zo gewoon van bij mijn broer op podium te staan. en ineens sta ik daar alleen. Dus dat is toch nog even wel wat binnen terug. Ik heb dat vroeger veel gedaan, maar nu is het even zo terug komen. Eh wel, Ja, want ik heb iets ontdekt over jou. Ik wist dat ook niet. Ik ja, kan het nu nog niet, uh, niet, ont, uh, ja, ik had nog niet vertellen. Ah, zeg. maar Jij weet het hoor, je moet je geen zorgen maken, ah. maar je gaat zeggen van, allee, wat is dan? <laughs> Zo ongeveer <laughs> over een uurtje vertel ik het ja. jou. Ja. Maar wat is, dan, wat is de volgende stap? Want die eerste song is uit en nu? Een tweede song, hè. Die ja, komt ja, en daar zijn wij volop aan aan het schrijven. Uh, het zal wel voor 2024 zijn, want we laten eerst de kerstliederen hun ding doen tijdens deze periode. Tuurlijk. En dan komt er wel een nieuwe release song aan. Ja. En eh, wel, maar Lisa Maros, een klein vogeltje heeft mij verteld dat je vorige week het mogen zingen met iemand internationaal ja Cool. Wie, wie dan? Iemand uit Ierland met uh, Gavin James. Ja. Gavin James? Ja. Wow, dat is straf. Ja, ik, ik viel ook een beetje aan mijn stoel. Want ik werk ook nog gewoon, dus ik zat gewoon achter mijn computer te werken en ineens bellen ze: Lisa, kun jij morgen even uh, met Gavin James uh, zijn nieuwe single gaan zingen? Ik, oh. Dus ik had zo op een halve een dag heel, die, heel dat nummer moeten leren met die tekst van buiten, want ik had zo'n schrik. Ik denk, oh, ik kan hier niet afgaan naast die mens. Maar toch, meneer. Ja, maar wacht. Heel dat ja. komt dan gewoon ook internationaal uit. Internationaal op de Instagram, <lacht> zoiets. Ja, het is gewoon, uh, we hebben gewoon samen een, een liedje gezongen en met de GSM opgenomen was. Een okay. Gewoon zellig, gezellig samen zingen. Maar toch straf natuurlijk. Ja, ja wanneer breng je. Ja, toch hè? even over je broer. Is er ooit ja. eigenlijk een idee om gewoon eens een deftig duet uit te brengen? Zo Lies featuring uh, Joris van ja, dus, Broer, Schaduw was nog niet deftig. <lacht> we hebben een dingen, hè? We hebben een duet, hè? Schaduw heet dat? Ja, juist, ja. Dat was ja. Er. Dat is toch wel een beetje een duet. Maar uh, ja, wanneer? Pff als Wanneer dat we Engels en Nederlands kunnen combineren. Dat, dat was... lijkt perfect. Ja, jawel, ja. ja, misschien heb ik daar ook nog een plan voor, maar dat is voor over een uurtje. Amai, ik ik ja, heb een heel, geen heel plan, ding heen, van jou, ja. komt helemaal goed. Maar vooral fijn dat je er bent, je mag je gaan klaarmaken, want straks exact na acht uur zingt ze live Let It Go. En heeft ze ook nog een heel duidelijk gedacht. Trouwens, mm -hmm. ken jij Mentisse? Ja, die ken ik. Heel hard fan van van. Ah. Topzong. Les cheveux en bagaille.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 Je ne jamais que j'ai déjà gagné le nouveau jamais.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 Laat je zometeen wegblazen, want dat is indrukwekkend als Lisa naar Rossum zingt. Let it go. Lease live zometeen meteen het nieuws en verkeer. Goedemorgen. Radio En een beetje sneeuwzie buiten om 8 uur, 14 Nieuws, Shina Sai Sai. Goedemorgen. Er zijn veel meer crisisoproepen van kinderen en jongeren. En heel wat kleren uit China bevatten kankerverwekkende stoffen. In twee jaar tijd is het aantal crisisoproepen voor kinderen en jongeren met een kwart gestegen. Vorig jaar waren er 15.000. De helft kon geholpen worden met telefonisch advies, maar de rest moest op zoek gaan naar gespecialiseerde hulp. En daar is vaak geen plaats. Bij tiener meisjes stegen het aantal crisisoproepen op vijf jaar tijd zelfs met meer dan 70 procent. En daar zijn verschillende redenen voor, zegt Niels Heeselmans van het Vlaams Agentschap Opgroeien. Heel veel oproepen gaan over meisjes die kampen met psychische problemen, meisjes die borstelen met donkere gedachten, die um, ja, kampen met eetstoornissen en waarbij we toch ook echt wel merken dat die sociale media en de impact daarvan op het zelfbeeld van, uh, van tienermeisjes, dat die toch echt enorm is. Dat is voor ons op dit moment zorgwekkend.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 Kleren koopt. Vanaf het moment dat u ziet Made in China op een etiket van een kledingstuk, dan moet u voorzichtig zijn. Zeker uw nieuw textiel wassen voor gebruik. En dan misschien eerder inzetten op kleding met officiële milieukeurmerken te kopen, bijvoorbeeld het EU-milieukeurmerk.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 een grote stijging in zelfstandigheid, in het kunnen eten, in het genieten van eten. Kennen van eigenlijk wat is gezond, wat is niet gezond. Zie je eigenlijk dat er heel veel competenties zijn waar kleuters zeer hard in gegroeid zijn. De onderzoekers vragen de overheid nu om geld vrij te maken zodat elke leerling gezonde voeding op school kan krijgen. Het treinverkeer tussen Landen en sint ruijden in Limburg is weer opgestart na een ongeval gisteravond. Er reden geen treinen meer nadat een trein gisteravond een auto had aangereden aan een overweg. De bestuurder kon wel op tijd vluchten, maar er was wel wat schade aan de sporen en de auto moest met een kraan getakeld worden. Daardoor kunnen er wel nog heel wat vertragingen zijn bij het treinverkeer. In de Palestijnse gaza is een medewerkers van het Internationale Rode Kruis gedood door een Israëlisch bombardement. Twee medewerkers zijn ook gewond geraakt. Gisteren heeft Israël aangekondigd dat het leger naar het zuiden van de Gazastrook zal trekken en dat het daar even hard zal toeslaan. Daarbij zouden al honderden mensen zijn gedood. Nochtans had Israël de Palestijnen gewaarschuwd om te vluchten naar het zuiden omdat er daar geen aanvallen zouden zijn. Maar volgens Marte Kruif, oud-commandant bij het Nederlandse leger, wil Israël de druk opvoeren om meer gijzelaars vrij te laten. Het dilemma van van Israël is. Aan de ene kant moet ze die druk uitoefenen om hun gijzelaars vrij te krijgen want ze ervaren heel veel druk van binnenuit van de familie van de gijzelaars Aan de andere kant kunnen ze niet al te veel militair aanvallend want dan komt de politieke druk van buitenaf van de wereld. Dus het dilemma voor beide partijen Hamas en Israël is groot het voetbal heeft Leider Unio met 2-1 gewonnen van Cercle Brugge. En Club Brugge heeft dan weer standaard geklopt met 2-0. Club staat nu op de vijfde plaats. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Provinciegouverneur Cathy Berks gaat met school overleggen hoe ze best pesterijen tegen Joodse kinderen op school aanpakken. En in Antwerpen start vandaag de aanleg van de Lange Beeldekenstraat na jarenlang protest van buurtbewoners die onder meer klagen over sluipverkeer. Eerst sneeuw, die later zal overgaan in regen. Het wordt van 5 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien en 6 graden. Meer nieuws hoor je hier binnen een half uurtje uit Antwerpen en lees je in de app. Wel weer tien nieuws. Ik vind het wel mooi. Op dit moment kijk ik uit over, over Brussel hier bij Radio 2 en ik zie wit. En ik hoor dat het in West-Vlaanderen ook een beetje aan het dwarrelen zou, zou gaan zijn. Maar bon, vervelend natuurlijk als je in de weg op de weg op moet natuurlijk. Haajo, vertel eens. Ja, het is vooral nog problematisch ten noorden van Antwerpen. Dat komt door een ongeval op de A12 richting Bergen op Zoom. Daar moet je opletten voor een aanrijding bij Berendrecht. Daar staat een half uur file vanaf Oefenen. E, dan op de R2, dus de Antwerps van even kijken, Stabroek naar Beveren. Ook daar gaat het nog zeer moeizaam met vertragingen tot een half uur van op de A12 tot bij de Thijsmans tunnel. Daar was de weg gedeeltelijk dicht door een ongeval, maar daar is de ...intussen wel weer vrijgemaakt. Ook aanschuiven op de E313 zie ik... ...van Antwerpen naar Hasselt... ...van Herentals West tot Herentals Oost... ...ook een half uur geduld oefenen daar... ...de weg is ook daar wel weer vrijgemaakt. En kijken we dan naar Antwerpen... ...dan hebben we vooral files dus vanuit de Kempen... ...met de vertragingen van 20 minuten... ...vanaf Oelighem en vanaf Massenhoven... ...de andere files naar Antwerpen... ...vallen eigenlijk wel goed mee vanmorgen. De Antwerpse ring richting Gent... 20 minuten erbij tellen... ...van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel... En dan kijken we even naar Brussel. Daar hebben we vooral files op de E19. Dik half uur zelfs vanaf Zemst. Op... En dan 25 minuten van Tieltwingen tot Holsbeek op de E314. De andere files naar Brussel zijn beperkt tot 10 minuten of zelfs minder. De binnenring rond Brussel. Daar vertraag je een half uur van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En ook een klein half uur op de Buitering van Waterloo tot Tervuren. En dan heb ik nog een melding voor uh, de mensen uit Merelbeke. Daar wordt gewerkt op de Hundelgemse Steenweg richting Gent, net voor de brug over de ringvaart. Hou rekening met 20 minuten vertraging als je met de auto bent. Even wakker maken, want je kan naar buiten kijken, maar je kan ook, als het kan, televisie kijken, en even Radio 2 of gewoon lekker luisteren naar de radio. Want wat je nu gaat horen, dat is indrukwekkend altijd. Lisa van Rossum, zeg maar, Lies heeft een topsong uit, maar speciaal voor jou doet ze na 10 jaar... Tien jaar geleden kwam Frozen uit de film ze so Let it go live. Deel jouw gevoel gerust even in de app van Radio 2. Wat maakt dat los bij jou? En luister nu goed. Lees, het is aan u. Let it go, let it go.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 Don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel. Don't let them know. Well, now they know. Let it go. And the fears that once control me, I can't get to me. Ho, ho, ho. Wie dat was, dat was de stem van Lise, Lisa van Rossum, die Let It Go deed. Ja, die hit uit Frozen. Exact tien jaar geleden kwam de film uit in ons land. Wauw. Anne uit Assen zegt, zo mooi, zo mooi gezongen. Ze moeten meedoen aan een musical. Eddie Kok uit Landen zegt, prachtig, krijg er gewoon kippenvel van. Mark van Luchem uit Brugge zegt, wat een stem. Ik denk steeds dat ik Lady Gaga hoor, oh. maar dit is gewoon Belgisch. Top. Carol Vidaal zegt fantastisch, wat een stem. Marlies Verhel uit Moosleden. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent speciaal vroeg opgestaan om Lies te horen. Wat vond je ervan, Marlies? Oh, super. Indrukwekkend. Maar zo... ja, Lies, heeft zo'n mooie stem. Ja, hè? Ja, en het straf van want je zei het ook net, Schema, dat is geen simpele song, Elisa. En zeker niet om acht uur zonder. <laughs> oh, de hel, maar ja. ik. Hey, de sneeuw die nog niet gesmolten was, die is nu wel weg, hoor. Amai, Erika Barbier uit a wat het perfect samen. Wat een kanon! Ja, een beetje een campus kanon. Dat zit er bij ons wel in de granten. Ja. Zo hoort dat. hè? Ja, En je gaat het ook bewijzen, want je komt naar de Red Pack Christmas. Op zaterdag 16 december is dat in Antwerpen in de Elisabethzaal. Vandaag maandag 4 december, de dag dat je hoort op radio 2. Dat je gaat kijken in je etiketje van welk land je kleren komen. Van hoeveel, hoeveel kleren bevatten kankerverwekkende stoffen die uit China komen? Eén op de zes kledingstukken uit China. Ja, heb je al gecheckt, Lies? Nee, ja, ik, deze is van een heel tof merkje uit Denemarken die dat mij daarin support. Ik, ga nu, ik mag dat merk niet noemen, hè, maar yeah. kijk, ik heb <tie> nog niet gekeken, maar ik veronderstel dat dat normaal gezien wel... Dus glitter, is het is met glitters en het zo. is, dus, ja. Het is geregeld. En met mijn leren in glitters, voilà. Een <tie> van onze beste doelmannen ooit is ook jarig vandaag, Shambariphaf, als je oh, luistert. Oh. Gelukkig verjaardag wordt 70 jaar, maar vooral Lisa van Rossen bij ons. En je hebt gezongen, nu mag je ook je gedacht zeggen, een momentje. Ha, ha, ha. Mijn Bo, oh, wat is het gedacht van Lisa Rossem? Let nu even goed op, vertel maar. Mijn gedacht is, leerkrachten met piercings en tattoos moeten kunnen. Oh. Leerkrachten met piercings en tattoos moeten kunnen. Ja. Is dat ooit een probleem dan? Ja, ik heb lerarenopleiding gedaan voor in het middelbare les te geven Engels en natuurwetenschappen. En ik had toen alleen nog maar dit kleine tatoeageke. En dat moest toen echt met een armband weggestopt worden. Ik had nog geen piercings of niks, maar ik vond tattoos wel leuk. Maar die moesten dan ten alle tijde bedekt kunnen blijven. Maar als je dan in de zomer daar met lange mouwen moet staan, is dat niet gezellig. Dus ik heb dat niet kunnen doen omdat ik heel de dag nog leerkracht ging worden. En vanaf ja, ja. het moment dat ik geen leerkracht meer werd, heb ik mijn eigen volgezet. Ja, ja. Maar ik vind dat, ja, ik, het is een beetje wel niet... Ik snap de mensen die er nu tegen zijn of zo, maar gewoon voor mezelf. Ik was echt een goede leerkracht, al zei ik dat zelf. Dus Dat zou toch jammer zijn dat ik dan geen les mag geven? Omdat nee. ik een neusbel heb en tatoeages. Ja, want die neusbel, deed je die dan ook uit toen je, toen je les gaf? Ik had die nog toen niet? nog niet. Nee. Ah, Oké. Okay. Nee. En heb je ook ooit een uitleg gekregen waarom het niet mocht? Nee, maar ik kan me wel inbeelden dat het is dat kinderen u als een voorbeeldfunctie zien en als je 12 twaalfjarige of dertienjarige dochter of zoon thuis krijgt, mama, mevrouw Van Rossum heeft tattoos, ik wil dat ook. Als ouders u het zet, mevrouw Van Rossum, zeg. Dat, dat niet zo tof is. Staat dat eigenlijk in een schoolreglement? Ik denk dat dat echt afhangt van scholen, ja. Want ik, weet, ik had een leerkracht, wij hadden er een leerkracht op school rondlopen die een dreadlock zat. Dat mocht wel. Ah, ja. Maar ja, toch tatoeages en piercingswassel blijkbaar niet echt... Ja, ik weet, ik had, ik had ooit in het diepe jaar aan had ik een, een broekserien waar ze van die pinnetjes op stonden. Ja, dat was heel cool in die tijd, dames en heren. <laughs> um, en ik weet dat mijn leraar aardrijksgunde, meneer Steenbeke, nogthans een topleerkracht, die zei van Van de Veijren, dat gaan we niet meer doen de volgende week. Hè. Dus ja... Werd, ja, het werd, wel, aangesproken. Ik, ik snap het wel. En ik had het ook met mijn vrienden had ik het erover. Ik had die stelling ook al aan hun voorgesteld en ze zeiden, ja, maar ik had een leerkracht die heel stoïcijns was. En een, een oudere vrouw, en ik had er heel veel respect voor. En ik had een leerkracht, dat was hij met zijn Dreadlock's. En ik kon die veel minder serieus pakken oh. om een of andere reden. Oh. Okay. Dus die, ja, die kon wel echt het tegendeel beamen als leerling. Dus dat kan wel een reden zijn. Oké, okay, herhaal nog even jouw gedacht van morgen, Lies. Leerkrachten met piercings en tattoo's moeten kunnen. Wat vind je er zelf van? Deel het gerust even in de app van Radio 2, ook als je geen leerkracht bent natuurlijk, of je hebt zelf een tattoo, kom maar op. sisters. Yeah, so het is er ook zijn, Lisa Marossen. Ik zou dat tof vinden, ook, ja. Zou jij niet kunnen, eigenlijk? Hoor. Maar is ook: is ja, de Vlaamse Adel. Dat zou ook kunnen. Ja? Dat kan die vrouw niet. Gooi het en het doen. Ja, het, het erg is dat niet natuurlijk, maar eh, mensen denken van: ze ja, is een wereldsterren die kan zingen en zo. Jij gaat straks gewoon naar je job. Ja, ja, dat is lekker realistisch. Zo. Ja, dat moet kunnen ook. Ze ja. zit nog gewoon eh, in de logistiek, ook. ja. Ja, klopt. Maar vooral, je had een heel duidelijke dag, Lisa Van Rossum, Vertel nog eens. En leerkrachten met tattoos en piersten. Moeten kunnen. Er zijn heel veel reacties die binnenkomen. Hmm. Mike Naassen zegt: ja, als ze geen religieuze items mogen dragen, dan ook geen zichtbare tattoo's en piercings. Lore Dijre zegt dan weer: Ik heb zelf een tattoo getekend door Lisa. Leerkrachten ja. met tattoos moeten echt wel kunnen. Daar is helemaal niks mis mee. Maar Heel voilà. Lisa, Lisa, wat betekent dat? Ik heb het toegetekend door, Lisa. Ja, wel, Lore is een van mijn grootste fans. Die heeft zelfs een fanpagina van mij op Instagram. En die is op een gegeven moment naar mij gekomen om te vragen of ik de titel van mijn song, Who Will Be There, wou schrijven. En dan heeft ze dat in mijn handschrift op haar onderarmen. Maar jongens... Ja, heel veel verantwoordelijkheid op, op vijf seconden. Zo, ja. Heel mooi. Lucino ook. Goedemorgen, morgen. Ik vind dat niet kunnen. Tattoos en piercings mogen in de klas als leerkracht niet gezien worden. Dat straalt iets uit, ja, zie je. En ook nog iemand die zegt van... Ja, politie... Uh, Stel je voor dat politiemensen dat die allemaal tattoos en piercings zouden hebben. Maar volgens mij, ik heb wel politiemensen gezien met tattoos. Ja, ik denk ook dat er die wel gaan zijn. Maar die hebben ook altijd wel lange mouwen aan, niet? Misschien is ja, dat niet zo hard. Misschien daarmee. Um, goedemorgen, zegt Sally Waterschoot op Idugolo Christi zijn tatoeages en piercings toegelaten voor leerkrachten. De kwaliteit van het lesgeven is immers niet afhankelijk van het uiterlijk. Mee eens. Deel gerust nog even je mening. Kan in de app van Radio 2.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 jaaractie bij Dovi. Bestel je keuken in december en krijg een set ter waarde van 420 euro. En vier toestellen gratis ter waarde van 4.300 euro. Info op dovi.be. Altijd open op zondag. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.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 En je kent ze, je kent ze. Je kent het liedje Kiss Me, waarvan je was dat ook alweer. Sixpence, non the richer. Schrijf het op. Goedemorgen, morgen. Ja. Lisa is dan wel iets makkelijker natuurlijk, ja. Lisa. Lisa Barossen bij ons, bij een heel duidelijke dag, en dat was... Leerkrachten met piercings en tattoos moeten kunnen. Het maffe is, je hebt maar één helft die je bepierst en be ja, ja, dat is een, een concept. Dat de rechterhelft van je lichaam. Ja, de rechterhelft is creatief, beklad en de linkerhelft blijft le lekker natuurlijk. Ja, heel bijzonder. Ilse Dirks uit Brede laat nog weten, ik heb vorig jaar in het kleuteronderwijs gestaan met tattoos op benen en arm. Dat was geen probleem, niet voor de kinderen, niet voor de ouders. Uh, we hebben voor- en tegenstanders Michel Ooyen uit Heusden-Zolder. Goedemorgen Michel. Ja, goedemorgen. Zelf uh, leerkracht geweest en je bent tegen, vertel eens. Ja, ik ben tegen in die zin dat zeker in de middelbare scholen die jongeren nog niet echt een gedacht goed kunnen vormen en dat ze dan kopiegedrag vertonen of dat ze impulsgedrag vertonen en waar ze later dan van spijt gaan hebben. Mm -hmm. Maar ook naar de praktische redenen toe in de, in de praktijklessen, maar ook uh, als we zich gaan aanbieden bij werkgevers dat er toch heel wat werkgevers uh, negatieve uh, reacties vertonen als die ze zijn. Speelt, dat, ook nog een, speelt dat nog een rol, ja. denk ik? Ja, ik denk het wel. Een zeker, het hangt een beetje af voor welke shop dat je gaat. Als je ergens in... Uh, in, de, in een bedrijf gaat werken op een zo, dan zal dat minder gevoelig zijn tegen dat je ergens uh, gaat uh, solliciteren als een winkelbediende mm. of waar je een voorbeeld, ja, waar je in contact komt met persoon, denk ik dat dat wel een rol gaat spelen. Je ooit maar... iemand, hebt ooit iemand behoed voor een, uh, voor een bepaalde stunt, vertel eens. Ja, ik heb, uh, ik heb ooit een leerling gehad die was uh, heel fan van een bekende Belgische wielrenner die een, een enorme grote tattoo op zijn rug had laten zetten en hij wou dat ook, hij was daar zo vol van. Ja. ja, we kennen hem allemaal. Uh, hij reed heel hert. Hè. Ja. En het, het hert zou op zijn rug komen ook. En ik heb hem dat afgeraden. En elke dag als ik hem zag, zei ik: Je gaat dat toch niet doen, jongen. Ik zeg: Je gaat dat toch niet doen, denk erover na. Uiteindelijk heeft hij dat nu gedaan. En nu, zoveel jaren later, kwam ik hem tegen in op de kermis En ik zei tegen hem: Ik zei... En dus hoe zit dat? U hebt dat toch laten zetten. En zijn vriendin kijkt zo naar mij. Waar heb ik het over, meneer? Ja, en toen zegt hem zo tegen mij: Nee, meneer. En dank u dat je mij tegengehouden hebt. Dus dat ik dat niet laten doen. Kijk. Ja, bijzonder verhaal. Dankjewel, Michel. Je ja, hebt zelf ja, geen tattoo's tegen mekaar, Nee, ik heb er zelf geen. Dat dacht ik Geniet van de dag, Hoe danst. Belgoed door twee voor half negen. Goedemorgen allemaal. Dit is Marco en Armin.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 En ik een stapje opzij Als het beter, als het beter is Ga maar kijken hoe het danst Ga maar kijken hoe het danst Hoe het danst, Marken Borsato via Michel. Het is twee over half negen. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Schema. Goedemorgen. In twee jaar tijd is het aantal crisisoproepen voor kinderen en jongeren met een kwart gestegen. Er waren er vorig jaar 15.000. De helft moest gespecialiseerde hulp krijgen, maar er is vaak geen plaats. Vooral tiener meisjes hebben de laatste jaren meer mentale problemen. En het onderzoek blijkt dat er in één op de zes kledingstukken uit China giftige stoffen zitten die gevaarlijk zijn voor onze gezondheid en zelfs kankerverwekkend kunnen zijn. Er komt nu een overleg tussen de regering en de kledingsector in ons land om er iets aan te doen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen. Ik ben Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. Provincie-gouverneur Cathy Berks gaat samen zitten met Antwerpse scholen hoe ze best pesterijen tegen Joodse kinderen aanpakken. Zowel op school, zelf als in de buurt van scholen worden Joodse kinderen soms nageroepen of uitgescholden, zegt de gouverneur. En ze vindt ook dat sommige scholen daar niet genoeg op reageren. Kinderen worden belaagd, soms worden bespuwd. Ik heb ook een aantal filmpjes gezien, een aantal beelden uh, ja, waar kinderen worden achtervolgd door sommigen op straat en van alles worden nageroepen. Maar ook bijvoorbeeld een tekening die verscheurd is waar Zionist op wordt gezet, een hakenkruis dat wordt aangebracht, pamfletjes met kill all the Jews. Wat ik vooral vaststel is dat er toch ook een aantal scholen zijn waar mogelijkerwijze niet omzichtig genoeg wordt omgegaan met dergelijke signalen en dat gesprek wil ik wel verder voeren. De gouverneur wil samen met de scholen de pesterijen in beeld brengen en bespreken hoe ze daar best op reageren. De politie van Turnhout heeft vier personen opgepakt die kopstukken zouden zijn van een georganiseerde oplichtersbende. En daar zit ook één minderjarige bij. De vier worden verdacht van een hele reeks feiten van helpdesk- en bankkaartfraude over heel Vlaanderen. De bendeleden kwamen onder andere thuis bij de slachtoffers en deden zich voor als bankmedewerker om er zo met de bankkaart van die slachtoffers van door te gaan. Daar deden ze dan geldopvragingen of dure aankopen mee. De totale buit zou tot in de honderdduizenden euro's lopen. Bij huiszoekingen in Antwerpen rolde de politie ook een geïmproviseerd callcenter op en nam er zeven computers, vijftien gsm's, een vuurwapen en ook nog veel geld en luxe goederen in beslag. In Antwerpen gaat vandaag de heraanleg van de lange straat eindelijk van start. Buurtbewoners hebben zich jarenlang verzet tegen de plannen. Ze vonden dat de beloftes van de en het district om van hun straat een leefbare woonstraat te maken niet werden nagekomen en ze kloegen ook over sluipverkeer maar intussen is een compromis bereikt met de buurtbewoners, zegt de districtsburgemeester van Antwerpen, Paul Cordy en de straat, die zal er beter op worden, zegt hij. We hebben er in het ontwerp ook voor gezorgd dat er voldoende verkeersremmers komen, dat op verschillende hoeken er een verkeersplateau komt, waardoor de snelheid ook wel op de 30 kilometer per uur kunnen houden en de straat is ook een beetje verbreed, zodat fietsers daar nu comfortabel in beide richtingen kunnen rijden. En nog in Antwerpen kunnen studenten vanaf vandaag opnieuw blokken op ongewone plekken. Het zijn er 26 in totaal, waaronder het Rubenshuis, het Mas, Kasteel Rivierenhof of bij Ikea in Wilrijk. Eerst sneeuw, later regen, het wordt zo'n 5 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met perioden van regen of buien, dan zo'n 6 graden. En meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws. De je, hmm. Heb je piercings of tattoos? Nee. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, zou je de wegenkaart van België op je lichaam tatoeëren? Oh, dat zou ik oh. nog kunnen doen. Ja, zo met de files erbij. Zo. Ja, ja, ja, ja. Ik betaal het. Is het wel. Ah, dankjewel. Okay, dan gaan we al afspreken. spreken. Maar kijk, vertel eens uh, de op problemen. De, op dat 12 naar Bergen-op-Zoom. Dus vanuit Antwerpen, daar was een ongeval in Berendrecht. Maar de weg is vrijgemaakt nu, dus de files lossen snel op, maar dan ook weer net niet, want um, op de R2, dus de ring rond Antwerpen richting uh, Beveren, dus via de Thijsmans tunnel. Daar zijn wel nog problemen door een ongeval in die tunnel. Rechts is daar dicht en het kost je zeker een half uur voordat je die tunnel dus doorheen bent. Dus uh, ja, eventueel omrijden via de Noorderlaan kan ook, maar ook daar ontstaan nu files, omdat heel wat mensen dat natuurlijk al aan het doen zijn. Mm -hmm. Verder naar Antwerpen nog kleine vertragingen. Vanaf Kruijbeke zie ik op de E17, op de E34, 10 minuten van Kaprijke tot aan de werken in Asseneden, 20 minuten van Randst op de E313, dan op de Antwerpse ring richting Gent. Daar vertraag je nog een kwartier van Deurne tot aan de Kennedy tunnel. Naar Brussel hebben we nog files van 20 minuten vanaf Zemst op de E19 en ook uh, op de E314 is dat zo. Van Tieltwingen tot Holsbeek. De andere files zo'n uh, 10 minuten vanaf Everberg zie ik vanuit Leuven. Dat valt redelijk mee. De binnenring rond Brussel is wel een kwartier. Uh, aanschuiven van Iteren tot Woutersbrakel en zelfs nog een half uur. Van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. De buitering, 20 minuten zie ik nog van Waterloo tot Ervuren. Dan op de E17 naar Frankrijk is het heel druk bij. Kortrijk-Oost tot Aalbeke, 10 minuten ben je daar kwijt. En dan een melding voor de Limburgse vrienden, want in Sint-Truiden is het een half uur aanschuiven. Vermoedelijk zelfs drie kwartier momenteel. Op de Naamse Steenweg vanuit Gingelom naar het centrum van Sint-Truiden. En dat komt door werken ter hoogte van de wisselaar met de Haspengouwlaan. We gaan nog even over die piercings en de tattoos. Jij vindt dat het kan in het onderwijs, Lisa? Ja. Er ja. <laughs> is een beetje een verwarring ook over. Ja, hoe zit hij, wanneer is een, een oorbel? Wanneer wordt dat een piercing dan? Ik denk, zolang het in de oorlel blijft, is het ja. gewoon een oorbel. Ja. Maar, uh, het is echt bij de piercing shop ook. Je hebt een andere prijs dat je moet betalen voor piercings. En het is vanaf het moment dat het in je kraakbeen gaat, is het een piercing en anders is het een oorbel. Maar los door je wang, daar is ook geen kraakbeen. Is ook een... Nee, ja, maar in je oren. Het gaat over de Oren. Ja. <laughs> Oké, okay, we ronden even af met Anne van Kamp uit Londers. Anne, goedemorgen. Goedemorgen iedereen daar in de studio. Goedemorgen. Jij vindt dat het moet kunnen. Jij zit zelf in het onderwijs, vertel eens Anne. Oh, nee, ik zit zelf niet in het onderwijs. Maar uh, ik heb in, uh, in mijn uh, middelbare studies beide uh, gezien. Ik, heb, uh, ik ben van Grieks-Latijns uh -huh. in een uh, heel strikte katholieke school naar uh, kunstsecundair onderwijs gegaan uh, in Antwerpen. En ja, dat was een wereld van verschil, moet ik zeggen. Uh, en uh, ja, ik, ik ben van mening dat uh, daarom... Ja, de leerkrachten met piercings of tattoos eigenlijk zeker niet minder professioneel zijn. Mm -hmm. so, ik, ik ben van mening, zolang dat ze de leerstof eigenlijk goed overbrengen naar de leerlingen, Mm -hmm. um, dat iedereen gewoon zichzelf moet kunnen zijn. Ik denk dat dit het belangrijkste is van vandaag. Ja. Dankjewel. Amen. Van Kamp, nog een heel fijne ochtend. goed ja, Goeiedag. Ja. Mannen met hakken. Een groep cafévrienden komt terecht in de wereld van de extravagante drag queens. Gigantische pruiken, geschoren benen en glimmende pailletjurken behoren plots tot hun dagelijkse garderobe.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 Ja, ik denk wel dat uh, somebody that I used to know, zie je wel, ja. Opgestaan, maar echt? Amai. Ja, ga daar eens aan staan, Lisa van. Ons. Dat wil ik ook wel, ja. Lijkt me een mooie ambitie. Lies bij ons. Dit net een enorme versie van Let it go. Want de film Frozen kwam exact vandaag 10 jaar geleden uit in ons land. We gaan nog even meegenieten, maar ja, even kort. Let it go. Let it go. Mocht ook nog een beetje wat kosten, want er was ook sneeuw bij. Als je dus special ja, effects wil zien, check even onze Instagram met GoeiemorgenMorgen. Morgen. Zeg, uh, Shema, ken jij um, Lila? Nee. Lila. Hey, nu. Ja. Ken jij Lila? Lisa? Ik ken Lila ja. Wie of wat was Lila? Lila was de meidengroep die ik samen had met Sarah Nijrenk van uh, uit de lagere school. En wij deden mee aan uh, Eurosong for Kids 2005 met het ah. nummer Een Dagje Uit. Ja. Een Dagje Uit, daar zijn zelfs geluiden van. Denk je niet even mee? Een <laughs> Ben jij ja, dit ben ik ja. De dag sluiten we af. Ja, jongen. Een dagje uit. En je had ook een leuke pet op. Hoe lang is dit geleden? Achttien uh, jaar geleden, ja. Ah, oh weet... Maar er zijn wel echt serieus artiesten uitgekomen, Mathieu Terijn van Bazaar, Max Colombi... Van was dat jouw jaar? Of was allemaal bij ons het jaar. Ja. Oh, man. En wie is, wie is dat dit jaar, dat jaar gewonnen, weet je dan? Uh, dat was samen met Wallonië. Dus dat was echt heel België gecombineerd. En dat was toen Lindsey uit, uit Wallonië die dat had, uh, oh, had gewonnen. Oh, so, ah, ja, ja, ah, Lang okay. geleden allemaal. Ja. Nu jij ademt het Songfestival uit, dat krijgen we soms ook binnen van... Oh, die moet dat Songfestival. Ja. Ervaring, belangrijk, goede stem, goede muziek, wat denk je? Ik zeg ja. Als het vragen, dat is toch zo'n full circle momentje. Eurosong voor kids en gewoon Eurosong. Ja, het volgende is in 2025. Uh, de kans is groot dat het opnieuw een wedstrijd zal zijn. Mm -hmm. Dan doe je nog altijd mee. Ja, ik heb wel veel wedstrijden in mijn leven gedaan, hè, dus er kan er nog wel eentje bij. Ja, als het vragen, ik zeg het, ik zeg echt geen nee. Jawel, nee. eh als de bazen aan het luisteren zijn, onze eerste kandidaat is binnen dames en heren, Lies en Van Lies doet mee aan Eurosong 2025, als er komt uiteraard. Ja. Bijna kerst en uh, bijna radio top 2000. Hoe worden die laatste dagen voor, uh, voor jou? Van 24, uh, 2023 tenminste. Goh, heel rustig. En ik vind dat eigenlijk ook helemaal niet erg. Want ik heb ook geen vriend of geen vriendin. Dus het is ook zo niet van familiefeest naar familiefeest. Want dat heb je dan ja. als je een partner hebt. Hè. Dus ik heb gewoon ja. mijn gezin en mijn familie. En dat is het dan ook. Die is al druk genoeg. Ja, voilà. En dus jij geeft je, je broer Joris een tattoo als kerstdrager. <laughs> als mama, die wordt heel slecht gezind als ik dat doe. <laughs> Ja? Ja, die vindt dat niet zo tof. Maar stel dat je hem een, een tattoo zou moeten geven. Wat zou je hem dan geven? Oh, Na nou, vraag iets. dat weet ik echt niet. Gewoon een, mijn gezicht erop of zo to, dan. To, oh, een leuke meteoor of zo. Oh, nee <laughs> ja. <laughs> ja. ja zo echt of een raket met heel veel ja. rook. We zien wel. Ja. ja, Binnenkort trouwens ook die Radio 2, top 2000. Daar hebben we eind deze week nieuws over. En dit gaat sowieso heel hoog staan. Maar ja, je kan niet vroeg genoeg beginnen met kerstmuziek. Dankjewel Lisa Barros en dankjewel Lise en nog heel veel succes. Merci.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 Ongeleid. Wat is er mooier dan met haven cappuccino door de pijp? En die jongen in dat dienste op een koffietentje zijn. Als je wil zet ik je op de gastenlijst. Nu is ze drongen, en staat ze met die jongen, ordinair de tongen. En hij luistert op zolder naar Sleet. Hetzelfde liedje op de radio. En al die liedjes lijken op elkaar. Die steeds hetzelfde liedje op de radio. En alles wat hij hoort gaat door.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 Kies dan gewoon zelf zo meteen. Kan al bij Kickstart bij, Weet die man ook alweer, inderdaad, Benjamin Schollert, is jarig vandaag. Ik heb Alexander Kozeins gedood. En niemand heeft iets gemerkt. Ik ga mij aangeven. Ik maak uw familie kapot. Ik kan heel veel incasseren. Maar van mijn familie moeten ze godverdomme afblijven. Er is niets van het proces tegen Marianne.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 Iedereen kan opgroeien zonder zorgen. Elke dag telt voor twee radio twee. Radio twee.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 je favoriete kerstcadeau en je krijgt er 20% korting op. Deze week bij all Green Ekeren, Zwijndrecht, sint Katelijnen Waver en Ola. All, all green.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 Al 30 jaar simpelweg goedkoop. En toen was dat weekend weer voorbij. Straks Radio 2 kickstart met misschien wel jouw favoriete plaat. Laat mij eens weten wat je wil hebben via de app van Radio 2. Elke dag, tel voor twee,